Chemke Woldhuis met het NOS-journaal. Drugsgebruik tijdens het Amsterdam Dance Event heeft aan een derde persoon het leven gekost. Een vrouw van 41 uit Utrecht is gisterochtend overleden door het gebruik van ecstasy. Eerder stierven al twee mannen tijdens het event waarschijnlijk na drugsgebruik. De politie roept mensen op die nog pillen hebben om die te testen of weg te gooien. Volgens bronnen rond het onderzoek naar de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra is er een belangrijke doorbraak. Er zijn nieuwe getuigen dat wordt door het Openbaar Ministerie bevestigd. Pas op de zitting van 10 november wil het OM meer duidelijkheid geven. Enstra werd tien jaar geleden doodgeschoten. en zou hebben gezegd dat Willem Holleder verantwoordelijk was... voor zeker 25 liquidaties en afpersing. Een Rus die twee jaar geleden overleed in zijn cel... werd door het OM gezien als moordenaar van Enstra. Drie mannen uit Alkmaar... Worden ...worden nog vervolgd voor betrokkenheid bij de liquidatie. In de Zweedse wateren bij Stockholm wordt tot dagen met helikopters en schepen gezocht... ...naar een onderzeeër die volgens Zweedse media Russisch is. Er zou vorige week radiocommunicatie in het Russisch zijn opgevangen... ...maar het blijkt dat de boot in nood was. Zweedse media melden aanvankelijk dat de onderzeeër Nederlands was... ...maar het ministerie van Defensie in Den Haag heeft dat ontkend. Rusland heeft laten weten dat er geen Russische duikboten in problemen zijn geweest. In Brabant is een jongetje van zes omgekomen toen de bakfiets van zijn oppas bij Erp in het water van de Zuid-Willemsvaart terecht kwam. De jongen zat met zijn zusje van drie in de bakfiets. De 64-jarige oppas en het jongetje moesten worden gereanimeerd. De jongen is in het ziekenhuis overleden. Het zusje bleef ongedeerd. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon en enkele buien, het is 15 tot 17 graden. Morgen eerst periode met regen, dan is de graad of 13, smiddags even zon. Maar tegen de avond buien met onweer en hagel en aan zee een stormachtige wind met zeer zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is René Passet van de ANWB. Het is een nog niet al te drukke avondspits in de Randstad. Althans, in delen daarvan. Vooral bij Amsterdam valt het mee. 26 files toch, 100 kilometer. En dit zijn de langste files in de Randstad. De A27 Utrecht, Den Haag bij Knoop het Oude Rijn, 4 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij hardingsveld Giesendam 7. En verderop bij Gorkum nog eens 5. A20 Hoek van Holland-Gouda bij plein 4. En verderop bij Moordrecht, 4. A27 Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum, 11 kilometer... De linkerrijstrook is dicht en ook van Utrecht naar Breda 11 kilometer file. De A27, Rotterdam bergen op Zoom. Er is een rijstrook dicht vanwege schade aan het wegdek bij de Haringvlietbrug. Dat levert daar 6 kilometer file op. Tot zover de verkeersinformatie.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 is Zin in ZFM ZFM Met nu de muziek boulevard Guess it's true I'm not good at all understand But I still need love cause I'm just a man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 I think But I'm scared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 Got the blues. You're taking away.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 pouté mes doigts hey.